Ondernemersorganisaties, VNO-NCW en MKW Nederland... zijn opgelucht over de aangekondigde versoepelingen. Ze zijn blij dat met deze eerste stap musea, theaters, bioscopen... en andere doorstroomlocaties weer bezoekers kunnen ontvangen. Ook vinden ze het een heel goede zaak... dat horecaondernemers na lange tijd weer binnen gasten mogen ontvangen. De Verenigde Staten komen met nieuwe sancties tegen Wit-Rusland. Die zijn gericht tegen negen staatsbedrijven... waarmee de Amerikanen nu geen zaken meer mogen doen. Aanleiding is de ontvoering van journalist Protasevich en zijn vriendin vorige week. President Biden noemt de arrestatie een directe schoffering van alle internationale normen. Het land werkt samen met de EU aan gerichte sancties tegen de top van het regime. In Beverwijk zijn gisteravond drie mensen neergestoken. Dat gebeurde in een pand in het centrum van de plaats. Een van de slachtoffers is overleden. De twee anderen raakten gewond en die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is niemand aangehouden. Er komt geen onafhankelijk onderzoek naar de bestorming van het kapitool in de Verenigde Staten. Republikeinen hebben in de Senaat een onderzoek geblokkeerd. Zes van hen stemden met de Democraten mee, maar dat was niet genoeg. Bij de bestorming door Trump-aanhangers op 6 januari kwamen vijf mensen om het leven. Het weer, zon vandaag, in het binnenland wel wat stapelwolken. Het blijft droog, temperatuur vanmiddag ongeveer 20 graden. In het noorden iets minder warm. Morgen volop zon, dan wordt het 18 tot 23 graden.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 Said that boy something, I bet he's no good.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 Zou smaak het naar meer? Zijn zij wil ik meer? Kom ik nog?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 Is een plekje in jouw kamer voor mijn ondergoed, mijn een luchtje en mijn lader, want ik slaap hier vast nog vaak. See you home.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 But of that phone. them. is van jou naar mij. Ik wil contact. Hier heb ik een fles wijn. Ik wil contact. We komen bij. We drinken op het einde. Van de toekomst en op het begin. Trek dan juist.